Drie uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Samsung verwacht in het derde kwartaal een recordwinst te boeken van ruim 5,6 miljard euro. Dat is bijna een verdubbeling vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het is het vierde kwartaal op rij dat het Zuid-Koreaanse elektronica-concern een recordwinst boekt. Het is vooral te danken aan de verkoop van smartphones en tablets... Analisten denken niet dat de komende kwartalen ook zo succesvol worden. Samsung hangt een boete van ruim 750 miljoen euro boven het hoofd... wegens het kopiëren van technologie van, uh, van concurrent Apple. Daarnaast krijgt het personeel flinke bonussen voor de behaalde resultaten... en wordt het marketingbudget waarschijnlijk verhoogd... in de concurrentiestrijd met de nieuwe iPhone van Apple. De onderhandelingen tussen VVD en PvdA over een nieuwe regering hebben nog niet één keer vastgezeten, zei informateur Kamp. Het is een stabiel proces, het gaat heel gelijkmatig, al is de informateur. Volgens Kamp wordt er hard gewerkt aan een goed resultaat. De PvdA'ers Samsom en Dijsselbloem en de VVD'ers Rutte en Blok zaten ook de afgelopen avond weer aan tafel bij de informateurs Bos en Kamp. PvdA en VVD praten nu bijna twee weken over een regeerakkoord. De vn veiligheidsraad heeft de mortieraanval van Syrië op een Turkse grensstad in de krachtigste bewoordingen veroordeeld. Woensdag kwam een Syrische mortiergranaat op Turks grondgebied terecht. Daarbij kwamen vijf vrouwen en kinderen om het leven. Volgens Damascus is er sprake van een tragisch ongeluk. In een verklaring schrijft de Veiligheidsraad dat zulke schendingen van het internationaal recht onmiddellijk moeten stoppen en niet meer mogen voorkomen. De VN-veiligheidsraad is diep verdeeld over Syrië. Een ontwerpverklaring met een krachtige veroordeling van Syrië werd aanvankelijk door Rusland tegengehouden. Het weer vannacht in het westen regen, in de ochtend in het hele land regen, later vanuit het westen droger. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Maar wat heeft die taxichauffeur nou te maken met dat er de, dat de muziek op de radio was... en dat er vroeger... Ik, ne, goed, ik denk dat ik er nog even voor nodig heb... Uh, in ieder geval ben ik er wel tot zes uur. En dat betekent dat er nog gebeld kan worden over, uh, over vragen. Als je rondloopt met een vraag die je graag beantwoord wilt hebben. naar 0800 1121. Je kunt trouwens ook mailen. Want uh, als je denkt, wat duurt me allemaal te lang. Dan stuur je even een mailtje naar nachtsusterapenstaatjeomroepmax.nl Met je telefoonnummer erin. Dan bellen we jou gewoon even. Dat is ook nog heel praktisch. Dus nachtsusterapenstaatjeomroepmax.nl. Twitteren kan ook nog via apenstaatje nachtsuster. En uh, uh, chatten kan ook. Gewoon meepraten met andere mensen tijdens het programma via nachtzuster.net. En dan even de chat aanklikken. Even kijken welke vragen er nog beantwoord zouden moeten kunnen worden. Uh, Louis wil heel graag de uitleg van de puntentelling van tennis. Waarom dat gaat om 15 en dan 30 en dan 40 en een lof en toestanden. Waarom werkt die puntentelling bij tennis zo? 0800-1121. Um, even kijken. Hans wil weten wat er gebeurt als er een stroomstoring is. Hoe kan hij dan bewijzen dat hij geld op de bank heeft staan? Want hij heeft geen papieren afschriften meer. Remco wilde weten of de marineschepen haar majesteits. De ruiter of de tromp of wat even blijven heten als Beatrix niet langer haar majesteit is. En Jo wil weten waar de uitdrukking met de Franse slag vandaan komt. 0800-1121. En Ria wil dus weten waar de uitdrukking een hart onder de riem steken vandaan komt. 0800-1121. Ach, het gaat over een hart. Dat betekent dat ik een van mijn favorieten weer eens een keertje mag laten horen. Fabel sharky is dit en a goed heart <laughs> I hear a lot of stories I suppose they could be true All about love and what it can do to you Highest risk of striking out three Goed hart, Sharky, Marcello, goeienacht. Ja, goeienacht. De vlaggever zei, u bent zo aan de beurt. Nu ben ik 50 minuten verder. Maar het is ook ik wat, heb hè? Dus rustig gewacht. Ik denk, nou, ik word niet meer teruggebeld. Dus ik denk, hang maar op. Ik wilde net ophangen, maar... Echt, was je dus van plan die... op te hangen gewoon? Nee, ik denk van, nou, het is zeker een vergissing. Maar ik heb met genoegen naar u... Uh, oh, gelukkig. Laten. Het is maar allemaal gratis, heb... hè? Nee, maar ik heb een hele ingewikkelde vraag die op een eenvoudig oh, probleem gestoeld is. Ja. Maar ik heb ook een antwoord op de vraag van die meneer van het marineschip. Uh, waar zullen we eens beginnen, Marcello? Nou, uh, misschien met uh, de vraag van het marineschip. Daar weet ik een antwoord op. Nou, doe dan dat dan, dan maar. Ik heb een eigen vraag gekomen, als dat mag. Ja, nou, uh, in naam blijft de koningin altijd uh, de koningin. Ook al uh, als ze na haar aftreden prinses wordt. Want ze is ooit koningin geweest. Dus ze blijft oh. in, eigenlijk altijd een ex-koningin, zeg maar. Net zoals koningin Wilhelmina. Blijft aan koningin. koningin. Dus niet, dat is niet. Aan de, aan ja, schipverbond, koningin Juliana ook. En koningin uh, Beatrix ook. En dan. Uh, is het eigenlijk zo dat de koningin ooit overleden zal zijn, mm. dan uh, wordt ze altijd uh, weer koningin genoemd? Ja, uh, maar, maar bijvoorbeeld het schip, dat, er is dan een schip dat nee, heet dan, dan bijvoorbeeld dan de zo, Tromp. En dat is, dan, ja, ja, maar er is bijvoorbeeld. Nee, geef. nee, nee. Het is bijvoorbeeld een schip dat heet de Tromp. En dat is dan Hare Majesteits de Tromp. Ja, daar werd ik ook een antwoord op. Als een ja. koningin haar naam daar nou eigenlijk aan verbonden heeft... dan is het eigenlijk zo dat degene die op dat moment koningin is... en wij krijgen dan natuurlijk ook weer een nieuwe koningin... Uh, we krijgen ook een koning, maar de, de vrouw van de koning... is dan toevallig ook koningin. Oh. En dan wordt er eigenlijk uh, daarnaar verwezen. Ook al heeft de oude koningin haar naam daar nou eerst aan verbonden. Goed, welke, nou, welke vraag had je, Marcello? Van... Nou, mijn vraag is de volgende. Yeah. Ik uh, baal er eigenlijk een beetje van... Der, uh, als ik een staatsblok koop... Dat het zo is dat, uh, ik had het, het net compleet, maar ik zal het proberen kort uit te leggen. Ja. Of iets van de lotto koop, of wat dan ook. Dan heb ik pas weer een lot gekocht voor 15 euro of 7,5 euro. En dan ga ik met vol vreugde naar de sigarenwinkel. Dan denk ik, nou, ik heb misschien pas al 200 euro gewonnen of zo. Hè? Ja. En dat doe ik nu al 10, 15 jaar. Ik heb al nooit wat gewonnen. En nu is het eigenlijk zo, nu heb ik een gouden idee. Ja. En dan, weet ik, dan wil ik eigenlijk van andere mensen weten of ze dat er mee eens zijn. ...zou uh, iedere Nederlander die vanaf zijn achttiende jaar bijvoorbeeld geld verdient... ...die zou één op anderhalve euro per maand moeten missen. En dan zou dat al dat geld in een fonds gegooid moeten worden. En dan komt er een bestuur. Uh, van elke provincie komt er een delegatie die, van mensen uit elke provincie in Nederland. Dat wordt iets nationaals. En die hebben zitting in het bestuur. En dan kan iedere Nederlander één keer per jaar op dat fonds een beroep doen. Van, ik heb het zelf bedacht... Uh, als hij een wens heeft van iets wat hij niet kan betalen. Dus uh, iemand wil een auto of iets in zijn huis hebben. Of iets eenvoudigs of iets duurs. Maar nou komt het bijzondere. Het is niet alleen in mijn uh, oplossing dan zo dat alleen arme mensen... maar ook rijke mensen erop een beroep op mogen doen. Ook al heb je een heel groot huis, ook al ben je, miljo ben je miljonair. Dan moet je daar ook een beroep op kunnen doen. En uh, nou is het zo. Je wint nooit iets met al die loterijen. Dat is me nog nooit gelukt. Ja. En mensen hebben ook best wel... Soms is eens een wens. Want iemand wil een ver familie opzoeken. Die kan die reis niet betalen. Je hebt je lasten, je hebt je kosten. Mijn moeder klaagt er ook over dat ze haar lasten heeft. Van de dure auto, het huis en de belastingen. Goed, Marcello, even to the point. Wat is en je vraag? En dan wil ik weten ja. of zoiets uh, in principe mogelijk zou, zou zijn. Dat ja. het door gewone particulier of door gewone mensen wordt opgericht. Ja. En dat andere mensen daar dan een beroep op kunnen doen. Ja, ja. Dat, dan kunnen ze toch uh, iets een wens vervuld zien, dat ze dan bijvoorbeeld uh, iets wat je graag wilt hebben... wat eigenlijk onbereikbaar is voor een gewone iemand... als je maar een klein inkomen hebt, dat dat dan toch gewoon kan worden. En ik denk dat het moet kunnen. Dat Goed. denk ik, maar ik weet niet of het praktisch haalbaar zou zijn. Ja. Maar je dus vraag is, ga... is, is dat praktisch haalbaar? Of, ja, mijn eigenlijk is, is, is je vraag, voorbeeld. denken andere mensen of het praktisch haalbaar is? Ja, dat, dat als je al al die loterijen wel als je wat kopt ben je heel veel geld kan je gaat uh, yeah. gokken of wat dan ook, je verliest al je geld, je wint nooit iets. Dat is altijd de bedoeling zitten achter, om daar iets mee te winnen, waardoor je iets kan kopen wat je normaal niet kan kopen. Stel je voor, je wilt een keer een mooie reis maken of zo, dan lees je altijd in de krant, mooie reis, cruise maken of zo. Nou, daar heb je, daar heb je als arm iemand eigenlijk nooit geen geld voor, dat kan je uit je hoofd zetten. Of die auto die je graag wil hebben, of uh, die vliegreis of iets anders. Um, je kunt het niet zo gek bedenken of je zou het willen hebben. En je komt er eigenlijk nooit bij de uitkomen om in die show te komen dat je dat kan winnen. Het Goed. is altijd een select publiek. Marcello, ik denk, ja. ik denk dat uh, dit niet werkt. Oh, mensen kunnen geen anderhalve euro per maand missen voor zo'n doel. Nee. Maar ik ga echt geen anderhalve euro per maand betalen... zodat jij in een leuke auto kunt gaan rijden. Nee, niet dat ik dat alleen kan doen. Ja. Maar, iemand anders die nee, betalen... maar ook niet zodat iemand anders in een leuke auto kan gaan rijden. Dan ga ik geen ander af. Misschien moeten we dan eerst de honger de wereld uithelpen... met die anderhalve euro per persoon. Nou, ik denk dat het toch ook heel belangrijk is dat diegene die de familielid in Australië wil opzoeken... die de reis niet kan betalen, dat toch ja. kan betalen dat fonds. Nee, maar ik denk ik dat denk... het een hele toestand wordt om dit allemaal te regelen. Maar en je, ik denk je, dat, dat eigenlijk het uiteindelijke aanleiden. idee zou zijn dat iedereen zijn salaris in een potje deed... en dat het dan weer gelijkelijk verdeeld zou worden. Dat nou, werkt ook niet. Mijn oplossing lijkt op het oranje fonds, maar dat is ja. een voor stichtingen. Ja. En dit kan ook voor particulieren. Goed. Nou, misschien dat Marcello iemand over wil bellen... maar het uh, is niet een vraag die heel praktisch beantwoord kan worden. Dus ik, ik zet hem even in de zijlijn. Oh, dan juist. heb je er 50 minuten voor gewacht en dan zeg ja. ik dat. Dat is heel onaardig natuurlijk. Dat geeft niet. Nee, vind je het niet erg? Nee, maar het was een idealistisch uh, Ja, het, is ook, het, het klinkt mooi, maar, maar als... Nee. Nou, mensen geven zoveel geld uit aan prulletjes. Dan denk ik, dat koop je één prulletje minder. Dan heb je anderhalve euro in een fonds gedaan. Ja, maar het wordt, is... het wordt echt een hele organisatie, Marcella. Want er zijn ook mensen die geen geld uitgeven aan prulletjes. Nee, maar... De, de, de, de, de principe is en het moet natuurlijk op. ook tegen elkaar opwegen. Er moet precies zoveel betaald worden als dat, Nee. Nee. Nee. Maar het draait allemaal om geld. Mensen hebben geen geld meer. Mensen leven met een kredietcrisis. Mensen worden ontslagen. Kunnen zich te dingen die niet meer Ja, ik snap het, Marcello. Nou en ja, wie weet ook... dat er nog iemand belt die zegt het is wel een goed idee. Dat doe doen we. Dan, dan, dan hoor, hoor je het als eerste. Een ja. Idealistische mensen hier ja. zoiets ja. willen opzetten. Maar we doen ja. nu vragen en antwoorden. Dankjewel je Marcello. Ja. Dag. Oh, bedoelt het allemaal zo goed? Bedoelt het zo goed? Goed. 0800 1121. Hetti. Hallo, Hallo, met Betty. Dag Astrid. Dag, wat kan ik voor je doen? Ja, ik heb nog een, uh, toch nog een antwoord over die huisarts. Ja, nou kom maar door. Ja, ja. Um, het mag, je mag overstappen. Ja. Uh, maar dan moet je eerst een uh, gesprek aangaan met de nieuwe huisarts, of er plek is. Ja. En de reistijd, die, de afstand mag niet meer zijn dan uh, 15 minuten. Oh. Want als er nou echt iets aan de hand is, dan moet die man wel snel bij je kunnen zijn, natuurlijk. Maar als er echt iets aan de hand is, kun je toch een ambulance bellen? Ja, maar hier staat het. Ik heb het opgezocht. Oh, eerlijk? Ja, eerlijk. <laughs> oh, het staat ergens geschreven? Ja, het staat zelfs als vuistregel. Ja. Ja, nou ja. Dat is de, de, precies de, waar die, die naar hier op staat zoek was. Vuistregel, sorry. Dat was precies waar die naar op zoek was. Ja, als vuistregel geldt hij voor een reistijd van hooguit 15 minuten. Oké, okay, dus hij kan gewoon binnen 15 minuten kan hij, uh, kijken of er nog een andere huisarts zit. Ja. En uh, dan moet hij die bellen en vragen of die er überhaupt voor open staat. Ja. ja, eerst kijken of die man plek heeft, natuurlijk. Ja, dat is logisch. Ja. Dat lijkt me het meest praktisch. En dan, uh, hoe heet het? Dan moet hij bij de oude huisarts uh, zijn medische dossier door laten sturen naar nieuwe praktijk. Ja. Ja, daar ga je dan. Ja, dat moet ook ja, natuurlijk. Maar ja. dat is die verplicht, dus dat moet hij gewoon doen. Ja. Nou ja, dat, dat zal ook... Uh, ik bedoel, er zal geen huisarts zijn die zegt... nee, daar begin ik niet aan. Toch? Nee, nou ja, je weet het niet, hoor. Nee, daar zit ook wel weer wat in. Maar ja... ja. Er zijn, het is wel over het algemeen uh, vaak zo... dat ze elkaar niet willen kwetsen. Dus dat, dat is af en toe behoorlijk lastig. Ja. Nou, hartstikke goed. Ik, uh, ik streep hem af. De vraag is beantwoord. Dank je wel daarvoor. streep jij hem af. Ik wil nog één ding zeggen. Ja. Of de mensen willen stemmen op jouw radioring. Oh, het is wat lief. Ja, want anders wordt het even vergeten. En je bent er nu, dus nu kan ik het zeggen. Ja, ik vind het echt heel lief, maar ik ga hem toch niet krijgen, Jawel, ik vind van wel. Ja, dat is heel lief. Maar ik, dit, uh, uh, eigenlijk, ik ga het niet krijgen. Dat, dat vind ik ook niet zo heel, heel erg. Daar kan ik best wel mee leven. Maar ik moet... Ik, ik ga het toch even zeggen, want ik heb, ik heb het geprobeerd... Uh -huh. En het stemmen, dat is echt ingewikkeld hoor. Want je moet een Facebook-pagina ja. hebben of je moet een. Uh... Nee, nee, nee, nee, is niet zo. Ik heb het vanavond gedaan. Oh. En je kunt, via, uh, je, kunt, je kunt het gewoon via de site doen. Dan moet je speciaal. Uh, ja, dan uh, moet je een aanklikken. account aanmaken joh. Ja, maar dat stelt echt. Toestanden. Een voor. Nou, ik vind het heel simpel. Ik waardeer jouw stem. Oh, gelukkig. Nou, ja. dat, dat ben ik, daar ben ik blij om. <laughs> Dankjewel, Hetty. En ik hoop dat je er heel veel krijgt, want je verdient het. Oh, wat lief allemaal. Nou, en ja, door. Nou. Dankjewel. Oké, okay, dag. Dag. Daar was een beetje verlegen van, hoor. 0800 -1 -1 -1. Wil. Dag, Astrid. Hallo. Ja. Nou, ja. Uh, met een beetje geluk heb ik twee antwoorden. Oké. Okay. Um, dat wil zeggen, de eer komt hier volledig toe aan de heer Huizinga. Want ik heb zijn uh, spreekwoorden en gezegden herkomst, verklaring en vergelijking met Frans, Duits en Engels van duizenden en duizenden spreekwoorden. Ja, uh, er zijn alleen al 67 spreekwoorden over het hart. Oei. Uh, en, en daar zit dus ook dat spreekwoord bij van uh, een, hart, of nee, een hart onder de riem steken. Uh, nou, ik, ik kan er eigenlijk alleen maar uit citeren. Um, het, eigenlijk is het andersom. Dat wil zeggen, iemand een riem onder het hart steken. Ja. En dan staat er verder... Over deze uitdrukking werd en wordt nog steeds een heftige strijd gestreden. Ja. Velen menen dat de uitdrukking moet luiden... iemand een hart onder de riem steken. De laatste uitdrukking is inmiddels de meest gebruikte. Of ze ook de meest juiste is, Wie zal dat zeggen. Voor het eerste pleit, dus... Dat uh, hart onder de riem steken. Voor het eerste pleit, omdat ze wil zeggen door iemand een riem onder het hart te steken of ja. te binden, verhinderen dat dit hem in de schoenen zakt, dus het hart. En in elk opzicht figuurlijke uitdrukking dus, die gebruikt wordt voor mensen die moed ingesproken moet worden, die een taak hebben te vervullen waarvoor zijn krachten hun fysiek gesteldheid niet geschikt zijn. De uitdrukking schijnt ontleend te zijn aan het soldatenleven. Om ja. te verhinderen dat bij de soldaat het hart, en dat is de zetel van de moed, in de schoenen zakt, dat wil zeggen dat hij de moed verliest, wordt hem een riem, oftewel een gordel, onder het hart gestoken of gebonden. Ho. De uitdrukking een hart onder de riem steken vindt deze, vindt deze verklaring, dus andersom, een hart onder de riem steken vindt deze verklaring, het zwaard werd vroeger in een hartvormig stuk leer gestoken. Dat leer hing aan de riem... of de gordel van de soldaat. Zo'n hart sleet wel eens door. En daarom was het nuttig... een reserve stuk leer bij de hand te hebben. Met het oog daarop... kreeg de krijgsman voor die uitdruk... nog een extra... tussen aanhoudstekens hart aan zijn riem. Het aan de riem steken van dat hart... geschiedde met enige plechtigheid... door edelvrouwen of schildknapen... Gaandeweg kreeg deze daad van een hart onder de riem steken de symbolische betekenis van moed inspreken. Dus voor de juistheid van de laatste uitdrukking spreken citaten als een nieuw herten in het lijf spreken, en dat is van Mannix, en een hart in den boezem steken van Vondel. Nou, dat is dus de eerste uitdrukking. Dat is de korte uitleg. Ja, nou ja, nee, ja. dat is de eerste uitdrukking van. Uh, het, het, het komt dus ah, uit ja. het soldatenleven, zou dus ja. daar heel goed uh, vandaan kunnen komen. Ja. Nou, dan staat er ook nog iets over de Franse slag. Ja. Uh, Weet je dat ik dat ook nog iets voorlees? Kom maar door. <laughs> ja. Is dat net uh, zo'n lang end? Nee, nee, nee, valt oh. mee hoor. Okay. Nee, valt mee. Nee, het is, uh, nee. Voor zes uur zijn we klaar. <laughs> uh, uh, iets met de Franse slag doen. Uh, ook wel er de Franse zweep over leggen. Vroeger uh, had dit spreekwoord een goedaardige betekenis in het algemeen betekent het slagvaardig zijn. Een eigenschap vooral van het Franse volk. Later, toen de Nederlanders in hun twintigjarige omgang... met de hem onderdrukkende Fransen... dit volk als wust- en lichtzinnig ging beschouwen... Euh, hetgeen bij onze meer bezadige volksaard nogal in het hoofd valt... kreeg dit spreekwoord een betekenis ten kwade. En men past het nu bij een oppervlakkige werkwijze toe... Iets op luchtige en weinig degelijke wijze verrichten. Een andere opvatting is dat Frans hier een verbastering van voorhansen is. En dat is weer afkomstig van het rijden met een langspan of voorspan. Waarbij de voorste paarden niet zoveel van de zweep voelen. Die gelijk heeft valt hier niet te zeggen. Godverdrie zeg. Gewoon twee volstrekte andere Zet uitleggen weer. Ja. ja, of het zou dus uh, van de Fransen komen, dus van Fransen, een beetje een slechte naam, omdat ze Nederland uh, bezetten. Ja. Uh, nou, dus wat van Frankrijk komt, dat was allemaal wat lichtzinnig, uh, lichtzinnig en duft en niet al te degelijk. Of het was dus inderdaad het voorspan, waarbij die voorste paarden dus de zweep niet zo voelden. Nou, vandaar. Nou, ik denk dat het die Fransen uh, van de, van de, van echt vanuit het Frans komt, denk ik. Ja, wie weet. Wie maar ja, weet. wie ben ik... En, en wie weet staat er ook nog eens een keer, als je dat googelt uh, in Wikipedia, ik heb het nou niet gegoogeld. Hoor, ja, nee, maar, uh, natuurlijk niet. Nee. Maar ik heb prachtige boeken over, nou ja, dit soort spreekwoordboeken en zo. Oh ja, heerlijk, oh. duizenden citaten. Of, uh, Kun je de hele avond hier lezen, maar dat is ook het mooie van dit programma. Want anders was je nooit op het idee gekomen om vannacht op te gaan zoeken wat Franse slag betekende. Nee, ik, ik, ik, ik zou zelfs eigenlijk om 11 uur gaan slapen. Maar ik kon niet ja. gaan slapen. Ik was heerlijk aan de computer bezig. En toen dacht ik, toen ik in bed lag... nou, uh, nog even een stukje nachtzis te luisteren. Ja. ja, en als er dan een vraag komt die ik mogelijk kan beantwoorden... dan ja. kan ik ook niet blijven liggen. Nee, daar ben je dan <laughs> Ik je klaar. kwam er niet door. Ja. Jullie ja. zijn erg populair. Ik kwam er niet door met bellen. Vandaar dat ik teruggebeld werd, wat ik erg vriendelijk vind. Ik, we, we gaan eraan werken. Goed zo. Ja, maar uh, uh, uh, merci beaucoup. Uh, uh, graag gedaan. Okay. Ja, in het vloeiend Heel Frans. Vreemd. Graag gedaan. Oké. Okay. Oh, je vaar.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 vu tous les jours, non, non, à la non, télévision, non, même non, le soir de non, Noël, non, des fusils, non, des canons, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Oui, pleuré. Qui pourra m'expliquer que non, non, rien n'a changé Tout, tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout, tout a continué. Hey, hey, hey. Hey, hey. Moi, je pense à l'enfant.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 Le Poppy zeg ik dan. Maar ja, je zou kunnen zeggen de poppies. En non, non, rien na changé. 0800 1121 is het nummer dat je kunt blijven bellen met vragen en met antwoorden. En uh, eens even kijken, hoor, want uh, ik zit nog een beetje met uh, die vraag van Hans. Daar wordt nog niet echt over gebeld. Die wil heel graag weten wat er gebeurt als er een stroomstoring is. Of uh, hij dan wel kan bewijzen hoeveel geld hij nog op de bank heeft staan, omdat hij geen papieren afschriften meer heeft. En we zoeken nog iemand die kan vertellen hoe het zit met de puntentelling van tennis. Waarom gaat dat per 15 en dan opeens per 10 en dan opeens per lof? 0800-1121. Ed, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ik zei dat niet iets want en ik dacht dat ik later aan de buurt was. Ja, dat krijg je dan, hè? Dat verschrikken verschrikkelijk. Er is echt geen pijl op te trekken. Nee, wacht. Wat ben jij aan het doen, joh? Ja, ik ben blind, daarom. Oh, dus je Echt? moet even de radio zoeken. Nee, ik heb hem al. Oh, opgespaan. gelukkig. Ja. Goed. Um, de vraag. Er gaat de klok slaan, Het nou. is een minuut te, te vroeg, hè? Het <laughs> is. Uh... Ja. Zij, als je trouwens, ben ik wat naar een personeelsfeestje gaan, dan zou ik graag Jo willen ontmoeten. Voor die grappen dat vind ik wel leuk, hoor. Dat we, dat we gewoon een uh, nachtzusterluisteraarsbijeenkomst ja, organiseren. Ja, hartstikke goed. Maar ja, waar, waar, um, um, hoeveel jaar ben jij, Ed? Ik ben 66. Oh, je bent veel te jong voor jou ik denk, ik kan meteen even met spreken hier. Je In 84, maar de grappen vond ik echt leuk. Oh, gelukkig. Goeie. Nou, misschien Ma dat ze dan Ik wil nog een kleine opmerking maken over die, over die marineschepen? Heel klein. Nou, heel dat klein, is. hè? Nou, uh, de majesteit, het, het, het, het, het staat zo wordt aangesproken als majesteit. Dus als de koningin Beatrix weggaat, dan wordt de opvolger, wordt majesteit genoemd. Dus dan wordt het ZM, zijn majesteit. Ja, maar echt waar gaan ze dat dan ook ja, veranderen op dat je belasting, ding? Bijvoorbeeld een dwangbevel, in naam van de koningin. Dan gaat die IN erachteraf, in naam van de koning wordt dat. In de toekomst. Maar gaan ze dan het schip? Nee, gaan dat ze schip dan... dat... nee natuurlijk niet. Dat schip dat blijft gewoon de tromp heten. Ja. Alleen, alleen in, in de spraakgebruik wordt genoemd, zijn de Majesteit, de tromp is uitgezonden naar Saudi-Arabië. Echt waar? Zo denk ik het wel. Dat is dat moet ook haast wel, hè? Ja, maar je kunt toch niet... Uh, heb je ooit gehoord van Herre Majesteit Wilhelmina? Ik heb een... Majesté... het schip uit de Tweede Wereldoorlog. Het wordt nooit gebruikt. Nee, ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik heel zelden uh, sowieso een schip zo genoemd hoor worden in mijn directe omgeving. Ja, en het allemaal vrouwen hè, tot nog toe op de troon, dus dat is pas heel makkelijk. Men nou, dus het, het is anders. eigenlijk gewoon een ontzettend goede vraag. Zeker. Maar, jij, maar weet je het echt heel zeker? Wordt het dan zijn majesteits de Trump? De Aspetit, de de, aanspreekt die, de majesteit is alleen maar bestemd voor, voor het staatshoofd. Maar geldt dat dan niet alleen voor nieuwe schepen? Want deze is officieel nog van Bea dan? Nee, nee, nee, nee, die zijn in dienst van de koning. Koning is het hoofd van de staat. Dus het wordt dan z, de, de, zijn de majesteits de Trump? Ja, dat schip heet gewoon de, de, de ik noem maar even iets, zoals ik net zei, de Trump of de, of de, de, de Michiel de Ruiter. Of, de, of Karel Doorman. En dan is het zijn Majesteit Karel Doorman vaart naar Indonesië. Wat een toestand. Ja, ja, dat moet wel. In naam van de koning zullen we ook allemaal dwangbevelen worden uitgereikt. Nou, dan wordt toch nog even wennen dan. Goed, dat maar wordt... waar nou, belde je nou eigenlijk over? Het... Ja, precies. Ja. Uh, wij gaan binnenkort verhuizen. Oh, waar ga je nou? heen? Ja, zeg je? Waar ga je heen? Uh, in Nijmegen blijven we in hetzelfde oh. in Nijmegen Oost. En, en waarom we gaan... ga je verhuizen dan? Omdat wij in, in een flat wonen met drie etages met trappen. Ja. En ik met mijn blindheid en met slecht lopen naar een flat ga met een lift. Ja, dus dat een... begrijp ik. Okay. Maar moet je dan je flat verkopen? Nee, we hebben dus een huurflat. Oh, oké. Okay. Dan gaat We huis. gaan ook weer naar een huurflat toe. Ja. Nou, dan ga je bijvoorbeeld bellen, daar heb ik de tijd voor. Stel, ja. En uh, Ja, uh, dan dus bel ik de zorgverzekeraar op. Ja. En dan zeg ik, uh, ik wil u mijn nieuwe adres per 15 oktober doorgeven. Oh meneer, maar dat hoeft helemaal niet, want dat krijgen wij door van de gemeente. Ik denk van de gemeente. Ja. Hoe weet de gemeente nou welke zorgverzekeraar ik heb? Ja. Ik bel de gemeente op. Ja. Uh, ja meneer, we hebben een contract met de zorgverzekeraars. Alle zorgverzekeraars krijgen van ons bericht, die hebben een soort abonnement, dat wij doorgeven wie waarna verhuist. Ik zeg, ja, hè? Wat handig. En ik zeg, heeft u dan nog meer van die abonnementenhouders bij u? Ja, ja, dat mag ik u niet zeggen. Oh. Dat was mijn vraag. Oh, Mijn vraag is namelijk... Dat mag u maar, ik u maar, niet ja. zeggen. Nee. Dus de gemeente... Kijk, dat de gemeente bijvoorbeeld... Als je gaat verhuizen, dit doorgeeft aan de belastingdienst... Dat begrijp ik. Dat is een, dat is een rijksinstelling. Dat ze doorgeven aan de AOW'ers, zoals ik ook ben... Ja. Begrijp ik ook nog. Ja. ja. De sociale verzekeringsbank. Maar een particuliere instelling als een zorgverzekeraar... Wat... wat, wat, wat <lacht> <laughs> we, we, we, zullen we nu krijgen, ja. Ja, daar keek ik van op. Nou, maar wat en, ik veel erger vind is dat ze zeggen... we mogen u niet vertellen aan wie we uw adres doorgeven. Juist. Het juist. moet niet gekker worden, toch? Nee. En, dat maar, is, en, en, en, en, en tussen ben ik achterkomen dat er nog meer Ja, bijvoorbeeld We hebben ook thuiszorg, en daar krijg je een rekening van, van... van het CAK, dus het Centraal Administratiekantoor... Daar kan ik me iets mee voorstellen. En dan, krijg je, dan hoef je ook niet door te geven, want dat doet, gaat ook de gemeente doen voor, voor je. Het, is allemaal, oh. het zit allemaal verwacht en verweven door elkaar. Ja. Maar, maar ik vraag me af, kan dat zomaar? Hebben jullie een abonnement? Dat hebben ze dan, heb ik, is me verteld. En, en zijn er nog, is er iemand die me kan vertellen of er nog weer instellingen zijn... die zijn abonnement hebben bij de gemeente? Ja. Uh, ja, iemand die dat wel mag vertellen. Ja, ook. En, en, en, en welke instellingen waar we niet aan gedacht hebben... waar je helemaal geen adreswijzingen hoeft toe te sturen of hoeft te bellen... maar die het dan weten van de gemeente als je de officieel aanmeldt. Ja. Nou, dat, ik wil dat ook weten. Vind je ook die vreemd? Ja. ja. 0800-1121. Ja. Zullen we nu krijgen, zeg. Ja, ik, vond, ik was... Ja, ze weten precies bij welke besteringsmaatschrijen jij bent. Bij de, gemeente, bij de gemeente Kampen weten ze dat precies. Dat vind ik raar. Ja, ik ook. Ik ook. We moesten allemaal toe dat Ons geloof en dergelijke, dat mocht niet meer in het gemeente. Ik heb nog een periode gehad. Ik ja. moest je opgeven wat ik geloof je, ja, je had. En dat werd uh, terecht uh, doorgehaald. En dan weten ze wel precies: oh, die Astrid Joost die zit bij Achmea. Ja, haar. Astrid Joost zit inderdaad bij Achmea. Nou, dat weet ik ook Kijk. toevallig. Ja. <laughs> nou, ik zeg 0800-1121. Ik ga voor je op zoek. Ik ga speuren, Ed. Dankjewel. Jij bedankt. Dank je. Succes met verhuizen. Dankjewel, doorheen. is een toestand verhuizen. 0800-1121 als je antwoord hebt uh, voor Ed. Martin? Ja, dat ben ik. Oh. Hier uh, met Martin. Dat treft. Ik woon in de Helder, dus ik spreek hier een beetje uit, uh, een, be be uit een kennis. Ja. Kijk, in de eerste plaats zijn alle Nederlandse oorlogsschepen zijn geen harre Oh. Wist je dat, Astrid? Nee, joh, ik weet er niks van. Oh, nou, alleen die schepen die gecommandeerd worden door een officier, dat zijn Hare Majesteitsschepen. Oh, hoeveel dus zijn, zijn dat er hier... dan? Wat zeg je? Hoeveel zijn dat er dan? Nou ja, alleen de grotere schepen, de Fregat okay. en, en de Rotterdam en de Johan de Wit en de vier onderzeeboten. Zijn er nog en best veel. En de Van Spijk ja. enzovoort. Ja. Maar het is nooit zo dat er staat: Hare Majesteit landingsvaartuig. L, nummer zoveel. Dat staat en het is, is ook niet, Hare sleeboot Rotte. Nee. En ja? Ja, en ook niet, Hare uh, mijn roeiboot. Nee, precies. Nee, oké. Okay. Maar dat aan de buitenkant, daar staat helemaal geen Hare Er staat alleen de naam van het schip op een uh, houten plank met gouden letters. Oh. Wat al is uh, verteld door een van die voorgangers. Ja. En op de boeg en op de kont, want een schip heeft een kont, oh. geen achterkant, maar een kont. Ja. Daar staat gewoon een nummer. Ja. Dus je ziet bijvoorbeeld uh, Rotterdam, hè? Ja. En die hebt op de boeg staan L800. Ja. En op zijn kont heeft hij L800. Ja. Maar verder staat nergens Haro Majesteit. Nee. Dus, dus de, dat staat nergens, dus dat hoeft straks ook niet veranderd te worden in uh, zijne majesteit? Ja, dat wordt het namelijk wel. Oh. Als jij uh, marine geschiedenis van de vorige eeuw uh, bekijkt... toen wij nog een uh, koninkrijk waren met uh, Willem de Zoveelste aan het hoofd... Ja, toen was het toen zijn majesteit. Toen waren het majesteits. allemaal zijn majesteitsschepen. Dus dat wordt het weer? Dat wordt het weer, ja. En dus waar, is, maar, maar waar dus? staat het dan genoteerd zodat het ook veranderd moet worden? Nou, dat zou wel in een van de regels staan. Oh. Maar er is bijvoorbeeld een, een nieuw patrouilleschip. Ja. Die werd hier gebracht. Toen was hij nog eigenlijk van de werf. Ja. En toen was het steeds Holland, Holland. En toen is hij officieel in dienst gesteld. En toen werd het Harmajen Holland. Ja. En dan nou, kijk op de boeg. dan staat het P 840. Ja. En op zijn kont staat ook p 840. Ja. Maar goed, het lang verhaal kort, het wordt gewoon zijn majesteit. Ja, precies. Ja. Ik kan me ook kapot ergeren als er weer in de krant staat: <laughs> de kapitein van de Harwaisheid Rotterdam. Want het is de Want officier. Een oorschip heeft geen kapitein. Een die heeft een commandant. Oh, commandant. Nou, dat, dat weten we dan in ieder geval. Dan gaan we dat niet meer verkeerd doen. Nee, denk erom hè. Ja, dat staat genoteerd, En ik Martin. word ook altijd uh, erg gekwetst als een matroos aangeduid wordt als een marinier. Oh. Want een marinier, dat is in feite een marine infanterie. Een zeesoldaat. Ja. Die vecht. Ja. Maar een matroos, dat is, dat is iemand die een... op een schip blijft. Dat is een dekschobber. Precies. Oeh. <laughs> ik was even bang dat ik het verkeerd zei, maar ik zei het goed hè, Martin? Ja, dat is goed. Hé hè, nou nog meer, want als je er nu toch bent... Nou ja, vraag maar. Nee, gewoon zijn er nog meer misverstanden. Nou ja, dat zeg ik net, je kan aan die officier zien of het een, of je kunt aan de officier niet zien of het een marine-officier is of een officier van het College is. alleen dan die rode band op de broek. Oh ja. Dus het, verder is het uniform gelijk, wit ja. pet en uh, Is ook chaos. wel een beetje verwarrend dan. Nou ja, verwarrend. Zo zijn de regels. Ja, en regels zijn regels. Precies. Martin, dank je wel. in het militaire leven is er ja. nog meer regels. Precies, want het moet wel een beetje orde zijn. Precies. Anders dan wordt het een chaos. Ja. Goed, dank je wel voor je antwoord. Nou, Astrid, prettige avond verder. Hetzelfde, Martin. En uh, tot uh, spoedig dan uh, misschien. Oké, okay, tot dan. Dag, Astrid. Dag, Dag, Martin. Dag. 0801121 Ton. Ja, goeiedag, Hallo. Uh, ik had een uh, korte vraag. En oh, een korte Toevallig vannacht ook uh, op financieel terrein, economisch terrein. Ja. Maar eerst wil ik even zeggen dat ik die uitleg van mijn voorganger uh, ja. over die spreekwoorden zo fantastisch vind. Ik ja. heb er het uh, etymologisch woordenboek ook al bijgenomen, ja. maar daar staan alleen woorden in, geen, geen verklaringen. Maar goed, nu mijn vraag. Uh, ik vroeg me laatst af waarom in de krant, in de kranten... Uh, in finesses en met hele kleine letters nog de beurskoersen worden uh, genoteerd. Dat vraagt veel ruimte. Ja. Ik kan wel snappen dat er een soort analyse per dag komt, maar dan dat het per fonds zo die beleggingen worden genoteerd, dat, dat vraag ik me een beetje af. Ik heb zelf geen internet en ik beleg ook niet, dus ik mm. stel de vraag het buitenstaande. Die analyse vind ik interessant, maar de rest vind ik, ja, dat sla ik over, hè? En dan ja. trek ik een vergelijking, wat ik wel eens met een van je voorgangers uh, het over had. Oh. Vroeger werden op de radio uh, de, de waterstanden heel ja. plechtig ook voorgelezen. Ja. Toevallig kom ik uit een van die plaatsen, mijn geboorte graven, graven grave beneden, dus dat werd heel poëtisch bijna. Keurig werd dat. Uh, en dat ja. hebben ze op een gegeven moment zijn ze ook weer opgehouden, omdat zeiden, ja, dat kunnen mensen op een andere manier krijgen. En hier vraag ik me dat ook af, van die beurskoersen. Uh, dat was mijn vraag. Ja, dus eigenlijk is de vraag waarom de beurskoersen nog zo uitgebreid worden weergegeven in de krant. Ja, en omdat het een korte vraag is, ik heb die grapjes van de jaren mevrouw proficiat <laughs> heb ik gehoord. Een andere categorie, mag ik misschien nog even, dat is binnenpretje. Oh, en ik heb al veertien dagen een binnenpretje ja. van, de, van je collega's van Koefnoen. Oh. Die gaven een, een, een soort persiflage van een heel goede nieuwslezer van Rick Nieman. Ja. En ook ken ik natuurlijk geen, geen Randstad. Maar dat ging over de verkiezingsuitslagen. En dat gesprek werd dan zo beëindigd met... Maar Bart, dat was Bart Schabot, hoe nu verder, hoe nu verder. En dat vond ik zo ontzettend geestig dat ik dat al veertien dagen als binnenprentje heb. Ik vind het een beetje angstig nu ik erachter kom dat wat voor gevoel voor humor er heerst in het land. Ik, oh, ja, dat kan. Maar dit binnenpretje is eigenlijk daarmee ophouden binnenpretje te zijn, want ik heb het gecommuniceerd. Het is nu ja. officieel een buitenpretje geworden. Ja, ja daarom. Ik vond het erg leuk. Normaal zou je dat in een volledige volzin zetten, maar dat werd dus als telegramstijl, in, in een Randstadstaal werd dat zo gedaan. En dat vond ik erg geestig. Nou, nou goed. ja goed. Ik ben, ik ben blij dat we daaraan uh, hebben kunnen meewerken. Dat het van een binnenpretje een buitenpretje is geworden. Ja, oké. Okay. <laughs> ik ga ook nog op zoek naar een antwoord op de vraag, hoor. Over ja. de, de beurscoursen. Ja, prettig. Ja, oké, okay, dankjewel. Dag, Tom. Ja, maar hoe nu verder? Met de Wall Street Shuffle dan maar. 10 en de Wall Street Shuffle... naar aanleiding van de vraag van Tom van Zojuist. Waarom staan eigenlijk de beurskoersen nog zo uitgebreid in de krant? Ed wil weten um, hoe het zit met een adreswijziging. Als hij dat doorgeeft bij de gemeente... zegt de gemeente dat ze het doorgeven aan onder andere zorgverzekeraars. En hij wil zo graag weten aan wie ze het dan nog meer doorgeven. Vind ik ook dat je dat gewoon uh, moet kunnen weten. Maar goed, als iemand dat, uh, dat al weet, 0800-1121... Hans wil weten hoe hij kan bewijzen hoeveel geld hij op zijn rekening heeft staan... als er een stroomstoring is. En uh, Louis wil heel graag weten hoe het zit met de puntentelling van tennis... waar die oorspronkelijk vandaan komt. 0800-1121 en nieuwe vragen zijn ook van harte welkom. Bartjan. Hallo, Astrid. Het... Hallo. Hoi, hoe gaat het? Nou, met mij gaat het goed. Hoe is het met jou? Nou, met mij gaat het ook wel goed eigenlijk. Gelukkig. Ja, ik ben er wel een beetje slaperig uh, na zo'n tijdje wachten. Maar... Ja, dat krijg je. Ja, jij mag het natuurlijk niet wezen natuurlijk, maar uh, nee. ik ben het niet met dat wel. Nou, het is inmiddels ook al 13 minuten voor vier. Oh ja, ik kan niet op de klok kijken, want dat zit een beetje echt anders. Dus goed dat je het even zegt. Ja, het is uh, 13 Nou, inmiddels, als je nog even, nou, als give or take, 5 seconden. Dan moet ik nog heel even doorpraten. Dan zijn we inmiddels zover dat ik kan zeggen dat het inmiddels 12 minuten voor oh, vier is. Oh, nou, dan ja. hebben we toch een mooie minuut. Ja. Uh, dus, uh... Goed. Dus, nou, goed. Uh, uh, ja, ik heb eigenlijk een vraagje. Ja, Um, ik heb uh, sinds een tijdje een relatie met een Duitse vrouw oh. en ik dacht uh, altijd, um, ja, ja nou wil ik meteen uh, de vraag stellen, maar eigenlijk is het zo dat ik dat um, uh, heel vaak uh, tegen hun uh, in Duitsland had gezegd anderhalf, anderhalf. Want ik dacht eigenlijk dat hetzelfde woord uh, anderhalf in Nederland uh, ook hetzelfde in Duitsland was, Ja. maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Oh. Ik dacht echt dat het een soort internationale woord was, anderhalf. Dus mijn vraag is eigenlijk van... ten eerste, uh, waar komt het woord anderhalf vandaan dan? Ja. En waarom hebben wij een ander woord voor 1,5? Ja. Ja, want het is zo ook niet uh, twanderhalf een, uh, of zo. Een half, of 3,5 of 3 of, uh, of en een drie kwart of zo. Heb je ook helemaal niet. Alleen maar anderhalf heb je een ander woord. Dat is eigenlijk heel raar, hè? Ja, hoe komt dat nou, denk ik? Ja, en wat is het nou in het Duits? Nou, die bestaat niet. Gewoon een en half. Een en is het. Ja, gewoon een en 2 ja, en dan tussenin. Zwaai dus, ja, en Ja, dat is een half en dan draaien ja. en half. bij ons is het niet 1,5. en een half. Nee. Sorry? Bij ons is het niet 1,5. en een half. Nee, want als je dat zegt, dan word je raar aangekeken. Anderhalf? Ja. ja. Dus, dus, dus, dus, ik, dus ik, ik nam aan dat het allemaal zelf was, uh, internationaal. Maar toen, nee. ja, ik dat dus begon te vertellen. Jij probeerde het inderdaad met anderhalf. Ja, precies. Ik zou, ik zou heel stoer anderhalf. En nu zo kijk ik me daar aan van anderhalf. Wat, wat praat jij nou over? Terwijl in het Engels heb je wel anderhalf. Maar dan is het je wederhelft. Ja, ja, precies. Ja, je wederhelft, ja. Ja, je wederhelft. Maar niet, maar niet een ander woord voor het getal, uh, 1,5. half. Wat een toestand. Nou ja, het zijn maar gewoon uh, van die kopzorgen waar je gewoon uh, ja. een paar weken in je hoofd zit. En dan denk je, uh, ja, dan ga je afvragen van hoe kan dat toch? En uh, dan valt er gewoon weer een soort uh, ja. droom in duigen. Want, uh, nou, dus dat het valt ook wel weer mee. Nee, ja, maar, ja, ik, maar het, het, het mooie is altijd er zijn, altijd vragen waarvan ik dan denk, ja, daar gaat echt helemaal niemand een antwoord op geven. En dan belt er toch weer o, iemand die weet hoe het zit. Dus daar hoop ik dan een beetje op in dit geval. Nou, oh, dat hoop ik eigenlijk ook, want ik had een paar weken ook al gebeld over een, een vraag. En oh. ja, dat, dat, dat bleek ook niet echt uh, het antwoord zijn. Nou, ik zal me niet vragen wat de vraag is, want anders beginnen we weer van vooraf aan met die vraag, waar vorige keer ook al geen antwoord op kwam. Dus daar nee, hebben precies, we het dan maar niet dus over. Praat me niet over. Dus maar we wat, we wat ik me wel de afvraag, de... Vraag, wat ik wel graag zou willen weten, Bartjan, jan is hoe ja, die Duitse vrouw komt. Oh ja, maar dat is een heel lang verhaal hoor. Dat... Nou, dat kan je best kort samenvatten. Nou ja, oké, okay. dat is een... Ja. Um, een, een, een, een, een um, de vrouw van een... Um, even wachten hoor. Ja. Uh, dat is de vrouw van een vriend van mij. O? Oh. Nee, dus de, de, de, de vrouw van de vriend van mij, die ze er een vriendin. En daar oh, de, ik schrok al. Uh, ik dacht e even e dat jij ja, ja, er met de, de Duitse vrouw weer... van een vriend van jou vandoor was ja. gegaan. Maar de, de, de vriendin <laughs> van de Duitse vrouw van een vriend van jou? Zoiets. Ja, ja dat ja. is ongeveer uh, goed gezegd, inderdaad. En we zijn er gewoon heen gegaan met, met uh, oud en nieuw. Ja. En het was gewoon een spontane actie. En uh, ja, zo hebben we elkaar ontmoet. En uh, dat is uh, nog steeds goed gegaan, uh, zo'n 18 maanden. Dus. Oh, en hoe vaak zien jullie elkaar dan? Ja, dat is wel lastig, want we zien elkaar uh, ja, zo vijf dagen per drie weken of zo. Oh! Uh, wow. en, en ja, dus, dus, dus, aan de ene kant is dat wel lekker, want dan ben je nog steeds een beetje. Uh, Nieuw. Ja, vaak zelf. Spannend. <laughs> maar, aan de andere kant denk je ook even van. Uh, ja, toch wel jammer dat je elkaar ja, niet ja. Dus, ja. Maar goed, het is, ja, het is niet anders. Nee. Uh, nou, wat kan je aan doen? Dus... En in principe gaat het allemaal goed, behalve dat jullie af en toe uh, dat je een beetje volstrekt onduidelijk bent als zij vraagt: uh, uh, wil ze doen nog een boterham? En jij zegt: ja, mag uh, minimaal maar anderhalf. <lacht> Mijn Duits is niet zo goed, valt dat op? Nou, mijn, mijn Duits ook niet, hoor. Ik, oh. wil, uh, ik heb twee jaar, op, ja, twee jaar op een middelbare school uh, Duits gehaald. Ik heb het zo snel mogelijk laten vallen. Want ik dacht van, ja, wat heb ik eraan? Maar ja, dat, dat lijkt nu dus ja. wel uh, een reden te hebben. Voor okay. alle mensen die van plan zijn hun Duits te laten vallen. Pas op, want je, je weet niet, ja, heb je ooit een uh, Duitse vriendin. Uh, ja, uh, ja, precies. Nou ja, dat, uh, dat leer je snel genoeg dan weer bij. Ik ga op zoek naar nou, een antwoord voor je. Nee? Nou, nou, dat is niet al heel erg makkelijk hoor. Want soms oh. heb je wat van die woorden waar je denkt van, oh, dat versta ik. En dat, dat, dat, dat lijkt heel veel op Nederlands. Maar dan is het toch net een andere draai aan. Ja, maar dat is juist met Duits, vind ik altijd zo lastig. Nou ja, de, de, de eerste wat me opviel is dat ze heel vaak komisch zeggen. Wat? Komisch. En dan bedoelden ze niet komisch. Nee, dat bedoelden ze niet komisch. Oh. Maar dat bedoelden ze gewoon ja, vreemd, apart mee. Dus, dus, oh ja, dus, dus komisch. Dus dat grappig. Ja, ze dus bedoelden... Dus wel uh, heel verwarrend in het begin. Dat ik dacht van, nou, ik versta het. En dan, en dan, <laughs> en dan en al de weg denk je van, oh, ik heb het toch verkeerd verstaan. Uh, ja. ja. Dus dat is lastig. Nee, dat wordt nog hele toestanden. Maar goed, ik ga op zoek naar een antwoord over de, uh, waarom er in Nederlands uh, niet 1,5, maar 1,5 wordt gezegd. Precies. En uh, dan wens ik jou in ieder geval heel veel uh, spaas met je nieuwe vriendin. Nou, ik ook. En uh, jij hebt veel ja. plezier met je kinderen en je, en je getrouwde uh, samenzijn. Maar getrouwde samen zijn. Wat weet jij dat ik nog niet weet? Oh, nou ja, ik, ik, ik nam aan. Die gingen gewoon vanuit, hè? Oordeel. Je denkt, er zijn kinderen die is getrouwd. Nee, daar zit je mooi naast. Ja. Oh, oh, oh. No, maar ja, wie excuse. weet? Ik, als het oh. zo is, ben je de eerste die het weet. Nou ja, goed. Ik dacht, uh, nou goed, ik, ja, ik ga niet meer ja. uh, speculeren. Geen aannemen, hè? Helemaal... Nee. Ja. Oké. Okay. Ik, ik ga dimmen. mee. Hey, avond hé. Toch minst. bedankt, dag, Patjan. Dag, Hoi. dag. Ah, wat toestand weer. Ja, Leo. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hoi. Alles goed? Nou, met mij wel. Hoe is het met jou? Oh, goed, prima. Ja. Alleen, ik zat met, de, met, de, met een vraagje. Oké. Okay. Ik heb een, uh, een gastronomisch duiveltje, dus ik mag graag eens een, uh, een wilde paddenstoel eten. Een wilde paddenstoel? Ja, bij ja. voorkeur. Ja. Uh, nou was mijn vraag eigenlijk van... Uh, wie bepaalt wanneer die beschermd zijn, of welke beschermd zijn? En is het niet zo dat bij paddenstoelen... Eh, als je dat vergelijkt met, met bijvoorbeeld een, een boom, dat de paddenstoel eigenlijk de vrucht is van de plant. Dus als je die pakt, dat het eigenlijk niet zoveel schade doet. Want ik dacht altijd dat de, of, ja, de meeste paddenstoelen een mycelium, een soort draadwerk onder de grond hadden, ja. wat ze in leven hield. Oh. En ook, eh, dat is verantwoordelijk bijvoorbeeld voor zijn heksenkring. Die worden ja. dan steeds groter die draden ja. en dan wordt die kring van paddenstoel ook steeds groter. Dus ik denk als je dan zo'n paddenstoel pakt, dan heb je eh, niet zo'n schade aan de plant zelf. Dus ik wou graag weten, ja. Ja, hoe zit het nou met die bescherming van paddenstoelen? Okay. Ik weet met name een paar biefstukzwammen en... Het hm? klinkt zo lekker, een biefstuk zwalm. Zwa zwam. die is ook zo lekker. Ja, maar oké, okay, dus beschermde, beschermde paddenstoelen, waarom zijn ze beschermd en wie gaat erover? Ja, okay. precies. En heb je nooit een verkeerde paddenstoel gegeten? Nee, ja, wat heet verkeerd, hè? Ja, nou. Ja, als je er ziek van wordt, dan is het natuurlijk... Ja, of als je verkeerd. denkt dat je kan vliegen. Nou, dat hoeft niet per se verkeerd te zijn. Oh, oké. Als okay. je denkt dat je gaat vliegen, maar ik doe, dan heb je te veel van die paddenstoelen gegeten. Ja, ja, er zijn mensen die uit het raam springen omdat ze denken dat ze kunnen vliegen... omdat ze verkeerde paddenstoel hebben gegeten. Nou, daar denk ik dat meer bij de broodjes aap hoort. Oh, ik denk okay. echt, echt wel dat je weet uh, dat je niet kan vliegen. Oh, oké. Okay. Maar je hebt nooit, uh, no, nooit ook verschrikkelijk buikpijn gekregen van de verkeerde nee, paddenstoel? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Mm. Ik ben altijd wel uh, zorgvuldig met het... Uh, Plukken, omdat ik uh, meestal wel op, op zoek ga met een boekje bij me waarin staat van uh, die giftig. Heel verstandig. Ja. ja, en ze zijn vrij duidelijk te de determineren als je kijkt uh, hoe dat ze een beetje omschreven staat. Oh, okay. Dat is goed te doen. Nou, ik, uh, ik, ik ben benieuwd uh, of iemand het weet hoe het zit met beschermde paddenstoelen. Waarom zijn ze beschermd en wie bepaalt? Het? Wie is de hoofdpaddenstoel? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, je weet het niet. Ik heb plop, ja. maar die zal het wel niet zijn. <lacht> ik, uh, ik ga op zoek, Leo. Dankjewel voor je vraag. Ik heb er nog een kleintje. Oh. Die is meer voor jou persoonlijk. Oh, yeah. Een, een, een, een schrijfvraagje. Als je 11 schrijft, hè, dat ja. zijn gewoon twee eentjes. 1, 1. 22 zijn twee T's. Ja. ja. ja. Nou, dan vraag ik een stuk of vier. Dus 11, 2, 1, 22, 2, 2's, 33? Ja. Hoe schrijf je dat? 3-3. 4-4. 4 55. 55. 66. Kan even duren, hè, dit kleine vraagje van jou. Ja, ja 66, 6-6. 6-6? Zes nee. 6-6. Oh, ik dacht, je zei 6-6. Zes nee, dat zei ik het... niet. Nee, nee, 6-6. Zes... Uh, Oké, okay. okay, je trapt er niet in. Het ja, is, is de ook... grapje. Ja, ja, ja daar wou ik wel Oh! Natuurlijk. Als je <laughs> dat doet, is een heleboel mensen zeggen dan uh, 22... Twee twee's, de 33, 3, 3, 4, 4, 44, 44, 55, 55. En er trapt uh, 80% toch wel in, denk ik. 4, 4, 2, 2. Ja, die, die ik, de, ik, ik ga er als ik wakker ben nog een keer over nadenken. Doe maar. Maar toch bedankt, Leo. <laughs> Oké, okay, graag gedaan. Dag. Hey, succes met het programma nog. Ja. Heel leuk. Ik zal het nodig hebben. Dank je wel. Dag Leo. Kunnen Dag. we Leo misschien doorverbinden met Jo? want ik denk dat die het met elkaar heel goed kunnen vinden. Ja, uh, Elko. Ja. Wacht even, ik zet even de radio zachter. Dit is het ja, effect hallo, dat je hallo, krijgt hallo, als hallo, je hallo, de radio hallo, hallo, aan hebt Ja. Wacht even, ik zet de marioone nog even eens achter. Wat moet je allemaal ja, dan dit... niet zachter zetten, en jou in huis? Nee, ik zit in een <laughs> stuurt op, uh, op zee, voor de kust. Oh, eerlijk? En ik denk, ik moet even bellen, want ik hoor alleen maar vrachtwagenchauffeurs en. Ik heb helemaal niks tegen vrachtwagenchauffeurs, maar zit je aan boord van uh, Hare Majesteits de. Nee. De Groene Draak? Nee, nee, nee. Ik zit aan oh. boord van Hare Majesteit, Nee, nee. nee de de coastal, uh, coastal Boxer zit ik aan boord. De Coastal de, uh, Boxer? Ja, dat is een, uh, een multicat, dat is een, uh, een werkfit met heel veel pk's, tranen en lieren. Ja. En we zijn hier dat nieuwe stukje land aan het bouwen. De tweede Maasvlakte. En uh, dat, jij denkt, nou, als ik dan toch een stukje Maasvlakte ga bouwen... dan doe ik dat lekker om twee voor vier... 1 voor vier, moet ik zeggen, op uh, donderdagnacht. Dat is 24 uur per dag, hè. Dan en wordt hier doorgepikkeld. Maar wat sta je dan te doen, Eelco? Nou... Ik zou het Wij, uh, er wordt hier dus de, die, die uh, het land is klaar, de koningin, hare majesteit, zeg maar, nee. om even in thema te blijven, ja. heeft de boel dichtgegooid Ja, zelf. Doet het dus ook. de, hele, de ja. hele omranding is klaar, maar ja. hier binnenin moet, uh, moet alles nog op diepte gebracht worden. Er wordt een uh, meter of twintig uh, diep voor de grootste uh, containerschepen ter wereld die komen hierheen. En uh, daar is een, uh, er zijn verschillende baggeschepen er, er om de boel uit te diepen... en allemaal mooi te maken en kaders te bouwen. En ik zit op een schip wat een beetje de spil is, zeg maar. Ik sleep die apparaten daarheen en koppel de leidingen... en bruik ze brandstof en water en... Elko? En, ja. Elko? Wat nou? Ja, ik hang aan je lippen, maar we moeten naar het nieuws... en daarna moeten we oh. ook nog disco draaien. Blijf waar je bent. Nou, alsjeblieft. Ja. Ik ben nog lang niet klaar. Oké, okay. 080112.